Goedenavond, ik ben Hanneke, dit is het nieuws van NOS op 3. Ook morgen rijden er geen treinen tussen Arnhem en Nijmegen. De problemen op de spoorbrug over de Waal zijn nog niet opgelost. Dat er morgen weer geen treinen gaan, is niet alleen een probleem voor mensen die werken of naar school gaan. Ook voor festivalbezoekers van Down the Rabbit Hole, dat vlakbij Nijmegen wordt gehouden. Het festival begint officieel vrijdag, maar veel feestgangers gaan morgen al richting Nijmegen om hun tentje op te zetten. Rond dit tijdstip wordt er in Den Haag een stille tocht gehouden voor de doodgestoken Albert Heijn medewerkster. Het gebeurde een week geleden. De organisatoren van de herdenking vragen witte bloemen mee te nemen en die bij de supermarkt neer te leggen. De ondernemers van een pand in Rotterdam dat vandaag is afgebrand, laten het er niet bij zitten. Vanmorgen vroeg was er een grote brand in een loods met allemaal kleine creatieve ondernemers. Er is bijna niets meer over van het pand. En alle instrumenten, kunst, materialen en werkplekken zijn weg. Maar het nablussen en het opruimen is nog niet klaar of de ondernemers kijken alweer vooruit naar de toekomst. Iedereen steunt elkaar heel erg en er wordt meteen al nagedacht over, er wordt een crowdfunding opgezet. Er wordt nagedacht over nieuwe locaties. Het zijn allemaal creatieve ondernemers, dus iedereen is creatief. En wij zijn ook, we zijn gewend dat alles met vallen en opstaan gaat. Uh, maar dit is wel een hele harde val. Hoe de brand is ontstaan weten we niet. Omdat het gaat om een slooppand konden de ondernemers hun spullen niet verzekeren. En daarom zijn er nu online allerlei crowdfundingsacties opgestart. En vrouwen die hopen deze zomer topless te kunnen zwemmen in Amsterdamse zwembaden hebben pech. D66 in de stad vindt het niet meer van deze tijd om vrouwen te verplichten om een bovenstukje te dragen. Maar de gemeente wil hier pas na de zomer over beslissen. Ook al lijken veel partijen het een goed plan te vinden. Vrouwen zijn zelf verdeeld over ...over topless zwemmen is te horen bij De Telegraaf. Nou, lijkt me heel gelijkwaardig, toch? Mannen mogen ook topless zwemmen. Met je boobs in de water. Dat snap ik niet. Dat is een beetje seksueel. Maar ik denk het niet. Ik denk niet dat dit goed is. Omdat alle de maan willen hebben boner. D66 hoopt dat Amsterdam het voorbeeld van Berlijn volgt. Daar is sinds maart een bovenstukje niet meer verplicht. En dan nog het weer vanavond en vannacht droog. Morgen opnieuw een grijze dag. Dan smiddags buien en een graad of 22. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag is een ernstig ongeluk gebeurd bij Knap in Burgerveen. De weg is helemaal dicht. Je kunt alleen nog via de rechter parallelbaan. Vanaf Schiphol is de vertraging 40 minuten. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Zomerheers. Is de zomer van ZFM met. met nu jouw keuze ZFM. Welkom luisteraars bij weer een aflevering van Fan FM.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 decide to do Jolene Welkom, luisteraars, bij weer een nieuwe aflevering van fan FM Een programma waarin een echte fan twee uur lang zijn of haar een groep of artiest mag draaien en toelichten. Maar vandaag een speciale FanFM, want vandaag gaan we samen met onze gast Jan-Peter Verstegen een reis door de muziekgeschiedenis maken: van Schubert naar de Hill Gang en van de liturgische muziek naar popmuziek. Jan-Peter, welkom. Hoi. Voordat we onze reis door de muziekgeschiedenis gaan beginnen... vertel eens wat, uh, wat meer over jezelf. En jouw liefde voor de muziek? Mijn uh, liefde voor de muziek is me met uh, paplepel ingegoten door, door thuis eigenlijk. Mijn vader was uh, altijd al lid van het San Vos Mannekoor. Hij is er ook voorzitter van geweest. En uh, hij heeft ontzettend veel gezongen en ook solistisch. En, en er werd thuis veel gezongen. Mijn moeder uh, zong ook in het kerkkoor... Okay. En, en uh, uh, gaf pianoles. Ja, ja. Ik heb later, uh, ben later ben in zijn voetspoor getreden. Ik heb uh, pianoles genomen en uh, zanglessen. Dat ja, konden we ja. thuis niet betalen. Want we hadden uh, een gezin van negen kinderen. Oh, een groot gezin. Ja. <laughs> je bent dus een echte Zandvoorter. Uh, kun je wel zeggen, ja. ja? Ik ben hier okay. geboren en getogen. Ja. En is de Zandvoorts omgeving een beetje muziekvriendelijk? Muziek-minded? Het was... ...nog drukker qua muziek-mindedness. Nog drukker? Oh. Maar er zijn wat koren verdwenen. Maar cultureel is er van alles aan de hand. En, en natuurlijk de, de Wurf... ...die, uh, die zingen ook... Tijdens de uh, uh, uitvoeringen. En er is natuurlijk onze jazz-uitvoeringen en zo. En, uh, maar of ja, daar gezongen wordt, zo? weet ik niet. Dat, ben nee, ik nee niet maar zo het gaat wel. meer wat breder. Niet alleen zingen, ja. maar gewoon muziek in het algemeen. Ja. Ja. En uh, classic concerts natuurlijk. Kle ja, zeker. Ja. Dus je hebt ook een klassieke conservatoriumopleiding gehad hè, zo. Ja. Oh, klassiek ja. en zo? Ja, klassiek en musical. Oh, klassiek okay. en musical. En, ook muziek ook. en ja? Uh, ja. Ja. ja. Over daar die hele diverse lijst die je ons hebt opgestuurd, ja. Ik, ik heb, uh, uh, ik, ik ben een, uh, uh, ja, een, hoe zou je dat zeggen? Ik, ik hou van bijna alle muziek, maar okay. van elke muzieksoort heb je pareltjes. En heb je uh, mensen die meewaaien met de wind en die het soms toch goed doen. Ja. Maar uh, waar, die niet overleven. Nee, okay. Mijn, mijn uh, muziekgeschiedenisleraar uh, Jaap Spicht, en die zei altijd van als er over 60 jaar een bepaald lied nog steeds wordt gezongen... Ja. of een, muz een muzikaal werk nog steeds wordt uitgevoerd... dan is het goed. Bij die liederen waar, uh, waar, waar wij het vandaag ook over hebben... Ja. zowel bij de populaire muziek, de Beatles... Nou, ja. dat is uh, klassiek, sommige nummers. Zeker. Ik heb ja. dan niet de, de meest populaire de, nee, uitgekozen. Ja. Ja. Maar uh, het is wel een nummer wat... Uh, uh, die, die, die LP's die worden nu nog steeds gepest. Zonder meer. Eigenlijk. En ook ja. weer op uh, LP ja, en op CD en, en uh, ja. Ja. Spotify keuze vinden. Dus ja. daar zit gewoon hele goede muziek tussen. Ja, want we zijn begonnen met uh, Dolly Parton en Jolien. Ja. Uh, waarom die? Jolien uh, is, is een. Uh, uh, ja wat zal ik zeggen. Het, het, het, het is. Een klassiek verhaaltje. Zal ik maar zeggen. Een vrouw. Die als het ware. Tegen haar vriendin. Zegt. Neem mijn man niet van mij af. Oké. Okay. Want er is misschien nog helemaal niks. Nee. Maar zij ligt naast haar man te slapen. En die man. Is, zegt in zijn slaap. Haar naam. Oh, van die vriendin. Ja, ja. En, en, en ze, ze weet... Uh, ze houdt ontzettend veel van die man. En, en uh, uh, Dolly Parton is niet voor niks zo populair geworden. Vanuit een eenvoudige cowboy cool, ja. liedjes, zal ja, klopt, ik maar zeggen. Ja. Ja. Is wereldberoemd geworden. Ja. En, en, en uh, uh, je voelt gewoon bijna dat ze het zelf ook heeft meegemaakt. Ja, okay. Of ja. dat zo is, weet ik natuurlijk nee, niet. Maar nee. de, de grote... Uh, zangers en zangeressen die die, die uh, levenservaring hebben die kunnen van hun ja, ik van een evergreen ja. kunnen ze iets ja. heel speciaals maken. Ja, zoals ja. Whitney Houston vaak deed. Ja, je en, moet je gevoel erin leggen dan, ja. dat hoort te luisteren. dat ja. geloof ik ook inderdaad. Ja. Maar Jolien is dus uh, een goed nummer dat over 60 jaar ook nog... Uh, dat zou me niks worden. verbazen. Nee? En, en, okay. en uh, het, het gaat erom dat, dat Dolly... Zegt van: uh, uh, Neem alsjeblieft die money niet van nee, me af. Ik ja. zit te huilen in mijn kussen. Dat en, en, en, uh, ja. is iets wat volgens mij voor veel vrouwen geldt. Maar mannen kunnen zich er ook iets bij voorstellen. Ja, ja, ja, ja, ja. Dus, ja dat denk ik hoor. Ja, ja. Ja. Het volgende nummer is uh, Elvis Presley: Crying mm -hmm. in the Chapel. Nou, ik vind Elvis, ik ben wel een groot fan van Elvis. Ik zou niet Crying in the Chapel hebben gekozen. Waarom nee, die? Ik, ja. ik juist. Juist wel? Juist. Ik, ik, ik ben altijd geïnteresseerd in de mens achter de zanger. Elvis Presley is natuurlijk uh, onwijs beroemd geworden. Uh, uh, love me tender, uh, Jailhouse rock. Zeker. En dat ja. zijn allemaal andere type liederen. Maar uh, de, de tekst van Crying in the Chapel, dat verwacht je niet bij hem... Nee, maar hij heeft, een nee. heel, hij heeft een hele religieuze kant. Hij heeft ook gospelmuziek gemaakt. En ja. sommige muziek was heel rustig en, en, en uh, uh, uh, mooi ja. gezongen. En ook vanuit de tenen. Elvis Presley was dus een, een, een, een, een ja, roem. Glitter en uh, uh, je, hebt, je hebt wel foto's van hem gezien met heel veel glitter en ja, glamour. En, ja, en, ja, ja, ik weet wel veel van hem af inderdaad. Maar, zei, maar die, ja, die, ja. die kant dat hij uiteindelijk uh, veel drugs is gaan gebruiken om die, om die spanning van dat beroep en op, dat, op die hoogte te blijven. Om ja. dat vast te houden, daar waren kennelijk doorgaan. drugs voor nodig. Ja. Maar um, als je de tekst ziet van Crying in the Chapel, dan... Uh, ja. Dan nou kon hij die rust niet vinden, maar okay. wel in de kapel. En daar kon hij bidden oh, tot God. Okay. En, yeah. en daar heeft hij zich, uh, als ik het vertel, yeah. dan krijg ik al kippenvel. Hier komt Elvis Presley met Crying in the Chapel. You saw me crying in the chapel. The tears I shed were tears of joy. I know the meaning of contentment Now I'm happy with the Lord Just a plain and simple chapel Where humble people go to pray I pray the Lord that I Stronger as I live from day to day. I've searched and I've searched, but I couldn't find no way on earth to gain peace of mind. Now I'm happy and the just. of one accord. Yes, we gather in the chapel just to sing and praise the Lord. You'll search and you'll search but you'll never find No way on earth to gain Peace of mind Take your troubles to the chapel Get down on your knees and pray. and pray Then your burdens will be lighter And you'll surely find The way hij heeft het opnieuw opgenomen? Ja, in, ja? Ik, ik heb het uh, ja. vrij precies nagegaan. Het, het, uh, uh, hij nam het op in uh, 1953. En um, met een achtergrondkoortje, maar daar was hij niet over tevreden over. En toen heeft hij het op de plak, plank gelegd. Ja. En, uh, en in 1960, in de herfst, ja. heeft hij het weer opgenomen... En uh, voor zijn uh, gospelalbum uh, His Hand in Mine. En, uh, oh, daar komt het van, oké. Okay. His ja. Hand in Mine. Uh, en, maar op, in uh, 1965, het werd zijn eerste miljoenenverkopende... Ja. sinds Return to Sender. Okay. Dus het heeft ja. hem onwijs veel roem gegeven. Ja. En dat, dat, dat vond hij wel zelf wel heel bijzonder. Ja. Dat met... Maar je zegt, het gaat hem over, over hemzelf eigenlijk. Dat hij in de chapel een beetje rust kan vinden. Ja. En daarbuiten niet. Ja. Oké. Okay. Nou, moeilijker. Ja. Maar, ja. En ik dacht persoonlijk dat het inderdaad om liefdesverdriet ging. Dus in, in de chapel dat zie je zo'n vormen als Vegas. Hè? Snel trouwen of zo. Ik heb daar <laughs> ja. geen aanwijzingen voor gevonden. Nee, Meer van, van wat wil ik met mijn me leven? En wat, oh. uh, hoe, hoe, wil ik, hoe wil ik leven? Het wordt vervelend. Ook daar moet ik weer eens naar kijken. Ja, want ik heb het heel anders gezien Er in zit later. overal ja. een verhaal achter. Ja. Maar uh, ik heb geleerd zelf, ja. omdat, omdat ik ook door zangles te geven... Uh, wil je altijd de achtergrond... het is mij ook altijd gezegd... ook op het conservatorium... zorg dat je je verdiept in wat je zingt. Ja, dat kan En dat je daardoor... Ja. Uh, uh, uh, uh, krijgt het meer inhoud. Ja. En, en dat is een kwestie van... van, van uh, uh, ik ben natuurlijk ook 34 jaar... dagbladjournalist geweest. Ook nog, oké. Okay. Dus ja. ik heb in die tijd... Uh, uh, uh, je wordt alleen maar beter en beter... Als je uh, zorgt dat je weet waar je het over hebt. Dat geloof ik ook, ja. ja. En, ja. en, en gewoon eerlijk induiken. zeggen als je het niet weet. Nee, nee. En, dat, dat, uh, ja. uh, en dan, dan moet het nog heel eenvoudig verteld worden. Ja, anders okay. bereik je niet ja. je grote publiek. Ja. Ja. Dus, zo dus waarschijnlijk de meeste nummers die we hier ook uh, gaan spelen... die heb je ook gezongen op een of andere manier. Ja. Dat je daar een beetje in verdiept hebt. Nou, manier. niet een oh, okay. beetje. Het is echt... Hè? Het ja? moest uh, om het op conservatoriumniveau uh, uh, goed te brengen... dan uh, moet je het echt uh, uh, goed kennen. Oké, okay, ja. Yeah. En, en uit het hoofd. Ja, Dat, natuurlijk dat viel ja. niet altijd mee, maar... <laughs> Want nu gaan we iets heel speciaals doen, dus begrijp ik. Hè? Want dat is nog niet voor Schubert. Mm -hmm. Dat ga je live zingen voor ons. Ja, als dat, uh, als dat kan, is dat mooi. Is daar nog iets over te vertellen? Is dat nog speciaal? Ik ben er verliefd op geworden toen ik een hele oude LP had gevonden van Harry Sloesnoes. Okay. Uh, de, de, de mensen die iets afweten van zang, die uh, kennen Dietrich Fischer Disco. Dat was een van de beste Europese liedzangers. En uh, Harry Sloesnoes was... Uh, uh, uh, die zijn... 1888 geboren en, ja. en uh, tot, uh, uh, heeft geleefd tot 1952. Mm -hmm. Hij was zeg maar voor die periode, voordat die, dat het allemaal wat minder werd. Uh, in, zeg maar het begin van de uh, jaren 20, 30 van, van de, de, de 19e eeuw... 20e eeuw, zeg je dan. Hè, ja, ja. Was hij uh, echt de, de, de Dietrich Disco van Europa. Okay, Veel okay. LP's, ja. voor die tijd bijzonder. Ja. En, en, want het was toen ook niet uh, de Veronica muziek nee. van die tijd, maar okay, okay, de, ja. de, de, de mensen met uh, een beetje diepgang en liefhebberij in... in, in uh, uh, klassieke muziek. Ja. Schubert, uh, Goethe. Uh, nee, sorry, uh, dit is op een tekst van Goethe. Um, uh, Schubert, uh, Schumann, uh, uh, Wolf, dat waren de grote liedschrijvers van toen. Okay. En uh, dus ja. elke zanger die zichzelf een beetje wat verbeeldde, die, ja. die zette dat op de, de, de ja, plaat als ja. dat kon. Ja. Okay. Ja. Dat is een, een van de melodieën, zoals uh, uh, uh, dat vroeger werd genoemd. Dat waren liederen, koorliederen die alleen voor geestelijke liederen, die waren alleen voor de kerk bedoeld. Ja, natuurlijk. En die mochten ja, ja. alleen in de Sixtijnse kapel worden gezongen. Oh, oké. Okay. Eigenlijk nooit daarbuiten. En daar zit wel een mooi verhaal aan vast, heb ik jou beloofd. Ja. Het, het, het was een zeg maar een psalm. Dus van ja? koning David in de, ja. uit de Bijbel. En die, die was uh, uh, gemaakt door Gregorio Allegri. En dat, dat is al uh, in de uh, 16e eeuw gebeurd. Uh, 1630 ongeveer. En uh, dat niet eerst in opdracht van de paus. De, de toenmalige paus ja, urbanus. Ja. En, en uh, het Vaticaan had uh, op straffen van uh, uh, excommunicatie. Ex ja, ja. Hadden ze streng verboden om die muziek. ...te kopiëren voor buiten de Sikstijlse <laughs> Oké. <Okay. laughs> de, de mochten van dit werk van uh, Allegri, ja. uh, dus het miserere uh, Miai Deus... Uh, ...mochten maar drie kopieën gewoon worden gemaakt. En um, dat is uh, ook gebeurd. Die zijn aan koning uh, Leopold van... Uh, uh, ...keizer Leopold van uh, uh, Portugal... Meerdere componisten hebben geprobeerd te stelen. Die melodie, die gingen luisteren oh. en dan opschrijven. Maar dat, dat lukte eigenlijk nooit. Nee. Daar, daarvoor is de compositie veel te ingewikkeld. Ja. En uh, op een gegeven moment in 1770, dus het is al uh, 140 jaar daarna... heeft de toen 14-jarige 14 Wolfgang Mozart ja? heeft de, de, de, de, de muziek gehoord. En die kon het in die was in staat toen hij thuis eenmaal in zijn ja. logement kwam... om dat helemaal achteraf uit te schrijven. En, en uh, uh, die heeft het stuk zelf in Wenen opgevoerd. Oké, okay. nou Dus meegenomen ja. naar Wenen. En drie ja. maanden later werd hij door Paus Clemens <laughs> op het ja. matje geroepen. Ja. In Rome. Maar het grappige was dat die Paus hem niet zozeer... Heeft geëxcommuniceerd, nee. die was zo onder de indruk van zijn uh, kwaliteiten, van zijn genialiteit. Ja. Uh, dat hij uh, um, hem de orde van het Gulden Spoor heeft gegeven. Dat is oh. even een hoge kerkelijke ja. onderscheiding ja. dat, die, uh, uh, luik, ja. dat ja. hij dit gedaan Ja. En waarom zouden ze daar zo op tegen zijn geweest dat het ergens anders ten gehoor gebracht werd? Of dat iemand het ging kopiëren of zo? We hebben geen controle op hoe het wordt uitgevoerd. Nou, dat is waar, ja. En binnen de. Dat waren gewoon top die in de sixth kapel met dat koor daar mochten oefenen en optreden. Dat werd in de Sixtijnse kapel uitgevoerd, allemaal? Ja, ja, ja. Dat is niet zo groot hoor. Sixtijnse kapel. Ik ben er niet geweest. Ja, ik ben er niet nou, geweest. Ja. Mijn, mijn vrouw wel, maar. Niet ik... zo groot, nee, ja. ja. ja. En, en uh, het is ook uitgevoerd in. Het koningshuis van Portugal heeft het op een gegeven moment ja. gekregen. Die mocht het met toestemming van de paus af en toe ja. uitvoeren. Oké, okay, wat leuk. Ja. Leuke verhalen achter die muziek, hè? Ja. Ja, zeker. Ja, we gaan niet het hele nummer draaien, want dat duurt meer dan 12 minuten. Dus we gaan een klein stukje draaien, ja, Maar dan komen we bij Heinrich Sloesnoes. Ja, die, die heb ik toen straks al eventjes genoemd. Ja? En, en, en Wolf was een, een, een, een na Schubert en na Schumann uh, de toenmalige topcomponist. Hij is niet zo beroemd geworden. Nee? Maar bij hem werd de pianobegeleiding, hm. die werd partij Okay, dus in die zin, bij Schubert, is de, de, de, de pianonoten zijn eigenlijk allemaal dienstig aan de zang. Ja? Dat hoor je ook okay. duidelijk, ja, dus ja, heel ja. veel bescheidener. En bij, oh, bij Wolf, het is veel evenwichtiger, okay. de, ja. de piano ja. en, en de zang. Ja. Dus in die zin, uh, ik weet niet of jij, heb jij, jij hebt een stukje van hem gevonden? Ja, ik heb een stukje. Uh, uh, en en uh, uh, wat interessant is, is dat... Uh, dat gaat ook over de nacht. Ja. En daar zingt de, de, de zanger over. En dan uh, um, en dan denkt de man... Kon die vrouw maar denken... Die onbekende vrouw ja. maar ja. denken... Aan wie er deze nacht aan haar heeft gedacht. Oh, op die manier. Oh, Mocht wow, ze dat ja. maar weten. Ja, en, klopt. En, zoiets. Ja. En, ja. En, ja. en dan zingt hij van... Uh, uh, heeft ziet over de ruisende bossen waar ze dan zijn. En, ja, tuurlijk, en, uh, ja. uh, uh, heel romantisch. Als, er iemand, ja, ja. als niemand anders wakker is dan de razende wolken in de lucht. Want die waren er wel. Mijn liefde is stil en zo mooi als de nacht. Oh, uh, mooi, ja, ja, ja, het is, ja. een, het is ja. een, geen lang lied, maar nee, het is okay. heel mooi. Nou, te horen. Even terugkomen op de piano. Want de piano is redelijk laat uh, in de musiekgezienes. Uh, eigenlijk ontstaan of gemaakt hè dat eerste spinet volgens mij pas met klaver symbool daarna ja met uh, en Mozart, Mozart, Mozart, Mozart zat eigenlijk in, in, in die overgangstijd. Ja, hè? En toen werd, uh, ja. die speelde ook af en toe nog met uh, klaversimbel, maar de piano is in, in die tijd ja. uh, uh, belangrijk geworden. En dat was 1860 of zo? Nee, nee, veel eerder. Veel eerder? Ja, in, in de tijd van Mozart al. Ja, wanneer was die? Uh, even kijken. Uh, volgens is mij is die, is die in 1796 of zo gestorven. Oh, of zo. Ja, en hij is uh, of zo, maar ja. 34 geworden of zo. Ja, ja, ja. Ja. Maar inderdaad, het heeft me altijd verbaasd dat de piano toch best wel laat is gemaakt eigenlijk, ja. In wezen is het toetsinstrument veel ja? eerder gemaakt. Ja, natuurlijk. De, de de is de, de, de, de, de, de, de, ja. spinet, ja, spinet. is eigenlijk een voorloper van de klaversymbool, van de, de klaversymbool ja. eigenlijk. En, okay. en dat had al een hele andere klank. Ja. En het werd voller en groter. En, en uh, het orgel, uh, spinet is eigenlijk een... een, een uh, ah. Um, een orgel, maar dan uh, in plaats van lucht aanblazen zijn het veertjes. Ja, okay. Ganse veertjes die, die langs een metalen draadje Oh, Op die manier wist ik ook niet. Nee, nee. nee ik, ik heb nee. Uh, ja. waanzinnig veel geleerd van Jaap Spicht in de tijd, want die kon al die instrumenten spelen. <laughs> en ik ben nog bij Nelly van Ree geweest, in, in, in vogelzang, ja. En die was gespecialiseerd in stemmingen. Oh, En ja, zo kon je moeilijk, de stemming ja. Via de stemming kon je de muziek heel erg beïnvloeden. Ja. Ja, nou, je hebt iets gezegd zegt over die orgels. Daar heb ik ook nooit over nagedacht. Wanneer het eerste orgel er was of zo. Ja. Of wat is dus ja, het überhaupt? Je moet ergens lucht doorheen persen. Door, flui, ja. door fluiten. In ja, de feite fluiten, is een orgel je. Een, een, ja. een fluitinstrument. Ja, maar meerdere fluiten naast elkaar. Een ja, stuk of ja. Uh, ja, hoeveel. En dan moet je voet een beetje aandrijven. Een beetje lucht er doorheen persen. En dan, uh, ja. ja, vroeger ging het met blaasballen ja. En, wel, ja. uh, en soms nou, er ja. was er iemand die er daarnaast zat, en dan op een blaasbalg. Ja. Met zijn <laughs> voeten. En dan... Ja, oké. Okay. Mooi. Good We komen bij een heel iets anders. Hm? Ja. Bij Shankar. Waarom dat ineens? Een grote overgang. Ik heb nog ja. veel meer muziek... Ja, dat geloof ik ook. ...in mijn maar. hoofd. Ja. Die, die, die, die uh, pareltjes uit de kerkmuziek... pareltjes, pareltjes uit ja. die muziek. En, en pareltjes uit de wereldmuziek. Ja, ja heerlijk. Ja. ja. Maar uh, Shankar is ook een van die pareltjes voor jou. Ja, ik, ik ben al... Uh, toen ik vrij jong was... Uh, in, in de... ik meen... Aan de Bakenessen Gracht had je zo'n. Zo zo het heette niet de kleine aarde, maar in ieder geval. Daar kon je uh, mm -hmm. biodynamisch brood kopen en daar oh, werd muziek okay. uitgevoerd. Ja, ja. En daar hoorde je uh, ook, uh, er werd gemediteerd. En ja. daar kwamen ook Indiaanse muzikanten langs. Oh. Die op sitar, uh, uh, tabla. Ja, sitar is, ja. ja. is het instrument waar uh, George Harrison altijd zo gek op was. Klopt, ja. Ja. En tabla zijn de trommels. De bongo's of zo, ja. Ja, ja, okay. ja, ja, ja ander soort. Ja. Ander soort bongo's. <laughs> en, uh, en de sitar dat, dat is het instrument, zeg maar. Ja, dat geloof ik ook. En velum ja, ja. heb je ook nog. Velen heb ik ook al gehoord, ja. Ja, ja en uh, ik heb in die tijd, uh, ben ik toch heel vaak in het tropeninstituut geweest en heb ik uh, dit soort muziek gehoord en Ravi Shankar is echt op dit gebied beter, niet per se uh, uh, de beste van de wereld, maar hij was wel degene die het het beste in de PR zette. Dat is waar. Want, uh, ja. De Beatles zijn uitgebreid bij Ravi Shankar uh, ja, langs geweest, langs geweest, en, uh, geweest de muziek meegenomen, ja. of zo klopt ja. En ja. de Beatles hebben natuurlijk ook daar leren mediteren, hè, met, ja. uh, met Rishikma ja. Uh, ja, ja. En drugs hebben ze daar gevonden, dus, uh, dat weet ja. ik <laughs> ja, daar, daar heb, heb gevonden, ik geen verstand ja. van. <laughs> Het komt voort uit de traditionele Indiase klassieke muziek. En. en uh, uh, ja, daar hou je van of daar hou je niet van. Maar ja. het is daar uh, uh, heel erg uh, populair. Ja. Uh, het is heel meditatief. Het grappige is dat uh, als je Indiaas instrument wilde leren. dan ja. ging je bij die leraar ging je wonen. En dat is uh, in, in, in uh, India nog steeds. Nog steeds zo, ja. Ja, dus je hebt ook conservatoria natuurlijk. Maar ja. uh, uh, ik heb wel begrepen dat uh, de, de, de, de band met de, de leraar heel groot was. En dat je eigenlijk ook alles weer uit je hoofd deed, hè. Oké. Okay. Een dus, uh, beetje improviseren ofzo, of zo? Uh, ook, ja. ja. Veel improviseren. Okay, ja. En, en, en de, de, de meditatieve kant. Je hebt ja. uh, uh, zo'n tabla... Of, of zo'n zo uh, raga, zoals zo'n muziekstuk daar mm -hmm. heet... Uh, dat begon bijvoorbeeld met uh, uh, heel rustig op de velum en de sitar uh, spelen en dan kwam er soms een fluit bij. Ja. En dat ging helemaal niet op strikte noten en helemaal niet zo precies. Nee. En op een gegeven moment kwam, er, uh, uh, uh, kwam de tabla erbij. Ja. En dan hoorde hij iets van. Okay, en dan het zo werd ja. het langzamerhand opgebouwd. Ja, ja, en dan werd het ja, ja. steeds ja. geweldiger ja. en geweldiger. Ja. En dan, aan het eind gaat het weer ja. vaak daar de rust. Ja, herhaling, toe. een beetje hypnotiserend, ja. Rustgevend, ja. ja. ja maar de grap ja. is dat, dat je dat. Want de muzikale werelden hebben wel veel met elkaar te maken. Want uh, ja. ik zal maar zeggen, het. Uh, uh, de regentrop van Chopin. Mm -hmm. Een beroemd klassiek stuk. Had hier ook tussen kunnen staan. Uh, dat, dat, is, dat begint heel rustig. Uh, uh, en dat ge, op een gegeven moment hoor je aan de muziek. Er is iets aan de hand met die componist. Ja. En dat, dat was, hij had te maken met het gevoel van uh, uh, uh, Chopin. Die was aanvankelijk verliefd op George Sand. Maar uh, en op het strand van Mallorca in een... Uh, uh, Strandhuisje. En ja. dan hoorde je de, de regentrop de op het, ja. op het ja. dak. Ja. En dat was ton, ton, ton, ton, ton. Je, en, dan, en dat hoor je de hele muziek. Hoor okay. je dat door? <laughs> die regendruppel ja, ja. Ja. En ja. De, die regentropf. Ja. Of de regentropf, geloof ik. Ja. Ja. En dan hoor je dat het op een gegeven moment heel vol en hevig is. En dat is ja. zijn verdriet en zijn frustratie. dat die hun relatie niet goed was gegaan. En later wordt dat, neemt dat weer af. En dan krijg je een sublimatie van dat ja, gevoel. Ja, ja. Dan heeft hij het een beetje verwerkt. Ja, ja. Okay. En, en dat ja, zit, in die raka zit dat ook heel erg. Ja, ja. Ongelooflijk. Ja. Dus er gaat een wereld voor je open als je je in dat soort dingen verdiept. Ja, ja. Nou, ik heb wel zo dat Frans Westerse oor het een beetje uh, moeilijk klinkt wel. Kan, kan. Maar ook als je de moderne klassieke muziek hoort en de oude klassieke muziek... er zit ook helemaal in wat ik niet mooi vind en wat ik niet op zal zetten. Nee, natuurlijk. Zo, het is, je je is zo breed ja. en ja. zo groot, ja. die wereld. Maar ja, uh, doe wat je wil, maar uh, ja. er zitten pareltjes tussen. Jazeker. Ja, mijn grote helden, de Beatles. dat nou, mm -hmm. is volgens mij ook wel uh, twee uur lang over te praten, denk ik. He? Niet door mij. Nee? N niet door mij. Nee, nee. nee, nee ik, ik vind ze geweldig. Ja. Ja, maar de, de, de Beatles, ik was meer een Beatle. Je had toen een tweedeling. Of je was voor de Rolling Stones of je was voor de Beatles. Klopt. Ja. En, ja. en de meeste ja. uh, Rolling Stones heb ik later pas leren waarderen. Ja, ik okay. maar nou, ook. Maar ook niet alles hoor. En, maar van nee. de Beatles ook niet alles. Ja, dus, voor uh, de Beatles alles. alles. Voor de Rolling Stones meer de begintijden. Dan Rhythm and blues uh, nummers eigenlijk. Later werd het wat minder. Ja. Ja. Maar ik stel uh, de Beatles uh, op hetzelfde niveau als Mozart, hoor. Mm, daar heb ik geen last van gehad. Nee, oké. Okay. Ja. Nee, ik vind wel uh, uh, John Lennon en, en uh, kom, kom, Paul McCartney he? heel erg goed. Ja. Maar, maar uh, ik weet niet of ze zo klassiek zullen worden. Denk je niet, nee? Als, nee. Ja, okay. nee, want hoe, hoe vaak wordt het nu nog gedraaid? Veel. Nee. Jawel. Yeah. Ik hoor het bijna nooit. Nee? Maar dat komt ja, omdat natuurlijk. ik alleen maar Radio 1 luister en... en ja, de klassieke zenders. Ja, ja, ja. Maar niet... Ja, Kijk maar naar de top 2000, daar staan ze nog behoorlijk in. De jaar. Ja? Ja, zeker. Joh. Er zijn ook wel tien of twaalf nummers of zo. Het is ongelooflijk, ja. ja. ja Oké. Okay. Ja. En waarom specifiek dit nummer? Uh, nou, ja, ja, het is... Uh, ik was tien... Uh, uh, ...toen ik uitkwam. Ja? Maar een vriendje van mij... ...die was helemaal gek van de Beatles... ...toen ik op het Trinitas Museum zat. Ja. En uh, vaak gingen we na, uh, na school... ...gingen we thee drinken bij hem thuis... ...of bij uh, uh, een ander vriendje... Ja. Uh, ...in Bloemendaal. En dan uh, draaiden we heel veel Beatle-muziek. Ja, en uh, was ja. dit was een, ja. uh, een liedje... ...waarvan ik dacht van... ...hé, hey, dit is toch wel heel bijzonder. En, en uh, het was een gevoel van... van uh, Mislukte liefde. Of dat het niet lekker ja, zat. Ja, for no Tussen, one. Yeah. En, en En de grap was toen. Uh, Paul McCartney heeft het, schijnt het te hebben gemaakt. Uh, toen het uh, um, uh, niet lekker liep met zijn uh, vriendin. Zijn toenmalige vriendin Jane Asher. En uh, op een wintersportvakantie in 1966. Toen heeft hij uh, in, de, in de badkamer. ...van een chalet waar ze... Ja, ...de nummers ja. ...heeft hij dat... ...gemaakt. En dat riep veel... ...gevoelens bij mij op. Okay. Want het was ja. bij mij ook wel eens... Uh, uh, ...ja, dat je met een meisje iets had gehad. Ja, natuurlijk. En dat, ja, dat, dat het niet echt lopen, was. Ja, ja. oké. Okay. En, en ja. Uh, dat heeft hij toen ook gehad met haar. Ja. Dus dat is overgegaan. Ja, ja, want het, uh, het album Bruce was ook wel een uh, milestone eigenlijk, hè mijlpaal. Yo, je zag dat ze op dat moment ook weer een beetje een andere spoor of een andere richting ja. opgingen. Uh, toch iets geavanceerder, niet meer het standaard Sheila of zo, jee, jee, jee of zo, maar ze gingen. Ook wat ze hadden Bob Dylan ontmoet. En dus uh, die heeft ze toch wel uh, over de teksten doen nadenken. Mm -hmm. En dat de teksten toch wel belangrijker waren dan ze tot nu toe dachten, ja. En toen hebben ze veel meer aandacht aan teksten gegeven, ja. Ja. ja. Dat is het leuke. Die Ed Werdwijn, de huidige dir dirigent van het Samens ja? die was muziekleraar op de Triëtijsseem. Oké. Okay. En uh, uh, ik, had, ik had daar uh, altijd uh, een hoog cijfer op mijn rapport. Want uh, ja, ja. ik ja, was ja, even degene die met hem uh, over muziek in discussie ging... En, okay. Ik heb geen herinneringen aan muzieklessen op Triniteits, jammer genoeg, nee. Tekenlessen voor hè, die, die ja, Fantastisch. Teken, ja, fantastisch. Ja. Nou, maar ja. ik hield niet van tekenen. Ja, maar nee, ik vond het wel gezellig van. bij me. Ja, zeker. Daaronder in die kelder. Ja, he. ja heerlijk. Ja. Leuk. En, ja. en we hadden ook toch zo'n, hoe heet je weer, uh, uh, die man die altijd een kostuum aan had. Die was ook tekenleraar, die gaat... Oh ja, Dijkhof of Dijk, zo. Dijk, Dijkman. Dijkman. Dijkman, ja. ja. En dat, ja. Is, dat is wel een grappig verhaal, want... Dijkman... Uh, uh, had gehoord... dat ik mooi kon zingen. Ja? Van Wertherijn. Okay. Dus wat heeft Dijkman gedaan? Die, ze, die heeft tegen Annie Wout... Die, dat zou je niks zeggen, misschien. Nee. Annie Wout was de, een, een top... alt... in Nederland. Okay. Net als... Ja. als uh, Aafje Heijnes. Ja. Eh, zeg maar niveau ietsje minder, maar het okay, was praktisch ja, alles, hetzelfde. Ja, ja. En die gaf zijn dochter zangles. Oh. Ja, en die, die had gehoord uh, uh, dat ik kennelijk Ook best vocht, wel aardig kon zingen ja. voor, voor die jonge leeftijd die ik ja. had, 12, 13 jaar, 14 jaar. En uh, toen mocht ik op een zaterdagmiddag mocht ik bij, uh, bij Dijkman langskomen. En mocht ik een uh, liedje zingen voor Annie Wout... Oh, en dan zou zij ja. vertellen... Oh, of het zin had om mij zangles te geven. Ja, ja. Mijn ouders wisten daar niks van. Nee. Want uh, ik, ik wist eigenlijk al... dat ze dat toch niet zouden doen. <laughs> en, toen, en toen heeft Annie Wout... een briefje geschreven voor mijn ouders. Oh. Het was toen al 35 gulden per uur. ja. Of, of ze mij alsjeblieft les wilden geven. Oké. Okay. Dus je en, hebt dan Dijkman te danken, deze carrière. die. Nee, nou, nou, mijn ouders deden het gewoon niet. Het heeft nog. Nee? Uh, oh. Het heeft toch 18 jaar geduurd voordat ik zelf. Uh, oh, dat kon dat een, een beetje kon betalen. Oké. Okay. Dus, ja. uh, maar zij was uh, heel duur. Ja, 35 op de, de tijd al? Ja, dat is Het al was opgeleid. heel duur, want ja. uh, mijn, mijn eerste lerares in, in Amsterdam, bij uh -huh. Haarlem, die was 25 gulden. Ja, Toen. ja. ja. En to, ja. toen was ik al uh, ruim in de journalistiek. Ja. En de Beatles, je uh, hebt natuurlijk ook een hele mooie harmonie, zo met z'n hè, John Paul en uh, George. Wat, vind je dat inderdaad mooi? Uh, toch een hoog niveau? Het is uh, de, de top of the bill in de popmuziek. Ja, ja. Ja, de, de absoluut. Uh, Waarom maar... topmuziek? Huh? Waarom zeg je in de popmuziek? Nou, Op omdat. Ik denk dat, dat uh, uh, John en... en ik, de, ik denk dat ze wel degelijk zaalheids hebben gehad. Ja, ja. Want okay. de, ze, de, de stemmen zijn gaaf vaak. Mm -hmm. en, maar ze, willen er een bepaald, ze hebben er een bepaald cultureel idee bij. En, en dat, dat moet niet te klassiek klinken. Dus niet te mooi klinken. Dus uh, uh, ja. de manier waarop ik inzing... Mm -hmm. dat, is, uh, dat gaat al te ver voor hun stemmen. Als je Eight Days of Week bijvoorbeeld uh, ja. zingt... dan heb je weer een hele andere... Uh, het, is, het is wat, wat luider, wat, wat ongenuanceerder, zou ik okay. bijna zeggen. Ja, ja. Het, uh, en dat in de klassieke muziek kan dat niet. Nee? Oké. Okay. Dus er zijn echt wel grote verschillen tussen de klassieke en de popmuziek. Uh, ja, maar uh, de, de, ja. Het, het heeft zijn eigen niveau. De, ja, tuurlijk, het, ja. het, het is niet zo dat het minder is popmuziek helemaal niet. Het is een ander type nee, dus muziek. dat hoor ik je ook niet zeggen hoor. Dus. Nee. Nee, nee. nee, ik heb nee. best nee. wel veel uh, ja. uh, uh, kijk, uh, ik, ik noem maar een dwarsstraat. Als er een feestje is of zoiets, ja. dan vragen ze me wel eens van, zingen uh, Sing Singers uh, de Wild Rover of zoiets. Oké, okay, ja. En dan uh, uh, dat zing je niet klassiek, dat klinkt voor geen meter. <laughs> yeah. I've been a wild rover for many years the year. Je kan wel... Nou mooi, hier komt hij. The Beatles met For No One. Your day breaks, your mind aches. You find that all her words of kindness linger on when she no longer needs you. She wakes up, she makes up.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 Their eyes you see nothing no sign of love behind the tears cried for no one a love that should have lasted is Ja, want te volgende pareltjes van uh, uit Zuid-Afrika. De national anthem van Zuid-Afrika. Ja. Nou, dat kan ik ook niet uitspreken. Nokosi Sikelele Afrika. Nokosi Afrika. oké. zo heet het lied. Nacosi, Sikelele, Afrika. En, en uh, uh, dat is door een dominee gemaakt. God ja. redt Afrika. Of, uh, oh, okay. En, en dat, dat heeft ermee te maken... dat de donkere mensen daar... God bidden om een eind te maken aan alle kwaad. En om ze naar een rustiger uh, leven uh, ja, te brengen. Ik, ja. Ja. En, en dat heeft ongetwijfeld... een diepere uh, lading in is... de apartheid. De strijd ja, er tegen. Okay. En het is... Ja ik weet niet of je die versie hebt gevonden maar in de film Cry Freedom ik zie het nog voor me de eerste keer dat ik dat zag er waren iets van tienduizenden donkere mensen in een voetbalstadion en die zongen samen de Kalele Afrika en dat hoor je dan vierstemmig Hoor je dat? Ja. Okay. In dat stadion. Ja, ja. Nou, dat is waanzinnig. Dat weet ik niet. zelf, heb ik de link gebruikt. Die app doorgestuurd, ja. ja. Maar dan zal ik nog een keer kijken. Cry Freedom, de film, ja. Ja, de, de, daar, sta, daar zit hij in voor. Da, okay. Daar komt hij in voor. En uh, uh, dat gaat rondom die uh, vrijheidsstrijder Steve Biko. Die oh, uiteindelijk Bico. Uh, dood is gegaan. Ja. ja. En uh, ja, heel bijzonder. En wij hebben het in Zandvoort ook een aantal keren gezongen. Ja? Dat ik daarbij okay. gestudeerd. Ja, ja. Maar al met al hebben we zo in het eerste uur al een heel hoop verschillende soorten muziek gehoord. Ja. Hele mooie pareltjes. Dus, uh, ik ben benieuwd wat het, uh, het tweede uur ons gaat brengen. Nou, laten we afsluiten met uh, dit nummer. En dan gaan we na het, het uh, journaal nieuws weer verder. Ja. Ja? We'll be